Servië op zijn beurt heeft gezegd dat het de maatregel niet accepteert. De Technische Universiteit Delft is 22 plaatsen gestegen op de QS World University Ranking, de jaarlijkse ranglijst van universiteiten. De TU Delft ging van de 86ste naar de 64ste plaats. Volgens de universiteit is de stijging deels te verklaren door verfijningen in de manier waarop de score wordt berekend. De Universiteit van Amsterdam is net als in 2014 de hoogscorende Nederlandse universiteit... maar is wel vijf plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. UvA staat 55ste. En de wereldranglijst wordt net als vorig jaar aangevoerd door het Massachusetts Institute of Technology. Het weer. Langs de kust valt een enkele bui. In het binnenland zijn er opklaringen. Overdag trekt de wind aan en zijn er langs de kust zware windstoten mogelijk... en ook weer buien met hier en daar een klap onweer.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 Doe iets, iets, iets, iets, iets,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 een hoofdmetter van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.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 Mijn man, peintuur.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 Jamais le jour et qu'on dans son lit, en applon celle de l'amour, et les sommets honteux, qu'on oublie devant sa glace, en se disant je suis tes gueux, mais je suis pas dégueulasse. Tout ce les rêves qui coulent sous le regard des parents, et les larmes qui roulent sur les joues des enfants, et les chansons qui sont. Ja,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 En van Zantwoord ook op tv. Zievm Text TV op kanaal 45.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 Je staat kauwend. Je hoeft niet así te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 veel ik van je hart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 So man, Je, je me suis faire. fait mal en mon Je n'avais pas vu vu plafond plafond de vert. Tu trouverais trouverais Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Ik Je t'aime